In een uh, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Goolse Groeven editie nummer 82. En, en ongeveer een jaar geleden uh, had ik hier uh, iemand te gast, en die is hier vanavond weer. En toen hebben we afgesproken: Oh, Brian Jonestown Massacre, Anton Newcomb, daar moeten we het een keer over hebben. Bij mij in de studio hier vanavond, uh, Maus. Maurice, goedenavond. Goedenavond. Onder het kopje cultuur, denk ik hè. Ik hoorde net uh, allerlei uh, onderwerpen en thema's. Juist, cultuur. Ja, amusement uh, misschien ook wel. Oh ja, ik denk het wel. Ja, uh, ja Anton Nieuwkomen. Ja. Ja, mes zeker. Ja, het, is, uh, het klinkt allemaal niet zo fris, maar het is eigenlijk best wel een fris bandje. Ja. Dit is uh, nogal in lijn met het uh, psychedelische radioprogramma wat we proberen te zijn. Uh, deze band brengt de Psychedelica wel echt goed terug. Uh. Ja, dat is een grootste inspiratiebron. Dat is, dat is wel duidelijk. Ja. He, maar dus, ja, Voordat mensen dus afhaken omdat ze denken dat er allemaal lijken uit de kast gaan vallen. <laughs> uh, kun, je, kun jij iets vertellen over, over de naam? Uh... Ja, je hebt uh, Brian Jones. Die uh, is uh, de oprichter, of één van de oprichters van de, de Rolling Stones. Uh, te vroeg overleden, of te vroeg hmm. uit de band geschopt eigenlijk ook. Ja. Uh, en uh, te vroeg overleden vervolgens. Ja. En, en overigens uh, de, de man die de psychedelica... In de oude stones ook wel vertegenwoordigd. Ja. Met, met, met zijn arrangementen en zijn sita's, uh, gitaren. Juist. En toen het wat braver werd, haakte hij af, uh, volgens mij. <laughs> ja, toen ging hij zwemmen. Ja. En dan heb je nog uh, de Jonestown Massacre. Uh, en een uh, cult. Ja. Uh, en een secte. Ja, een ja. secte. Ja. Uh, onder uh, aanvoering van. Uh, uh, Jim Jones, Jim uh, Jones ja. Ook, ja, ja. En, uh, waarbij 900 mensen zichzelf uh, van het leven beroofd hebben. Ja. En ja. Uh, deze band, of ja, Anthony Newcomb, dacht, uh, daar kan ik mooi uh, een naam uit uh, destilleren. De ja. Ja. Brian Jonestown Massacre. Een ja. Ja. portmanteau uh, woord noemen ze dat trouwens, Okay. Ja, als je dus twee begrippen uh, in elkaar voegt tot een nieuw uh, woord. Uh, maar, maar over de, waar, de reden waarom zo'n Anthony Comt nou kiest voor zo'n bandnaam uh, heb ik eigenlijk nooit uh, uitsluitsel kunnen vinden. Nee, het, ja. het was wel een naam toen ik hem voor het eerst zag dat ik dacht, oh, hm, waar, ja. waar gaat dit over? Ja. Nou ik kan me dus wel herinneren uit de jaren negentig, want daar zullen we het straks nog wel over hebben. Ik, ben, uh, ik, ik was een beetje laat uh, met het ontdekken van deze band. Uh, maar in de jaren negentig kwamen ze wel regelmatig voorbij in de tijdschriften als uh, de Oorde opzien en de riffraff uh, die ik toen las. Maar ik moet zeggen, het was die naam die me eigenlijk altijd een beetje afstoten. Hm. Uh, en uh, zover ik me kan herinneren waren de, de, de recensies ook altijd een beetje gemengd uh, over deze band. Dus de, daar ben ik eigenlijk nooit zo aan begonnen. Terwijl ik wel al sinds, nou ja, weet je, begin jaren negentig die, die naam al op mijn netvlies had. Maar het heeft nog, uh, nou ja, ik denk toch... Uh, ik denk nog twintig jaar geduurd voordat ik ze uh, serieus ben gaan luisteren. Ja, ja ik was er ook uh, redelijk laat bij. Ja. 2019, volgens ja. mij. Nou ja, maar goed, de uh, Oekamp heeft een ups en downs gehad. Dus die zullen ook nog wel voorbij komen oh, in zeker. de loop van de avond. En uh, ja, het is best, uh, hij heeft zich wel mooi gerefenseerd, ook in zakelijk opzicht. Ja. Uh, want al die, die platen in het begin op verschillende labels en uh, nou ja, weet je... De, uh, ik denk dat hij daar niet zo heel veel eigenaarschap over had. En later heeft hij alles op zijn eigen uh, A-Records of zoiets. Heeft hij uh, ondergebracht? Ja. Ja, nou ja, en uh, nu doet hij het allemaal in eigen beheer. Dus, uh. Ja, uh, we gaan uh, chronologisch door, uh, het, uh, door de tijd heen. En dan gaan we met name focussen op Anton. En uh, de Brian Jones-daan. Massacre heeft wel een heel groot onderdeel uh, in dit programma vandaag. Ja. Maar we gaan ook zijn label behandelen en uh, ja. bandjes die hij. Uh, opgenomen heeft en waar hij op meegespeeld heeft. Meestal duikt hij dan zelf ook gewoon wel. Uh, ja. Goed. Uh, 90, uh, 1990 begonnen in San Francisco en uh, uh, diverse singeltjes uitgebracht. En dat is uh, in 91 heeft dat geresulteerd in een soort van compilatie van al die singeltjes. Uh, een cassette was dat geloof ik hè? De cassette. Ja. ja. Paul Potts, Pleasure, Penthouse en uh, het eerste nummer daarvan. Ja, ik weet niet of dat dus ik heb niet kunnen achterhalen of dit nou het allereerste nummer is wat ze opgenomen hebben. Maar het is in ieder geval het eerste nummer uh, van, de, van uh, die plaat. Uh, die plaat is alleen op uh, die internet archive te luisteren. Althans daar had ik hem wel gevonden. Uh, en die klonk niet heel erg goed. Ze hebben het later op uh, Boudedois uh, uh, um, opnieuw opgenomen op zijn label. En die klonk, uh, de klonk iets uh, voorleester. Ja. Uh, dus uh, ja, misschien wel het eerste nummer van de Brian Jonestown Masker uit 1991 nummer uh, Fingertips. Ja, het is wel een beetje pro prototype Brian Jones en Masker nummer dit, hè? Ja. Het, uh, het kabbelt zo lekker. Ja. De kracht van de herhaling. En uh, ja, we hadden het er net over. Die man die, uh, die neemt het gewoon allemaal zelf op, hè? Ja. Die wil gewoon zelf... Uh, ik, ja, je hebt dan dat, dat, dat mooie akkoordje. En dan die, die mooie dromerige lager onder ook. Ja. Ik, uh, ja, ik ben echt... Ja, daar hou ik echt van. Ja, ja dat doet hij echt goed. En, uh, ja. Ik heb wel eens uh, uh, gelezen dat hij uh, ja, ook gewoon uren en uren en uren uh, postproductie zit te doen om het allemaal goed te krijgen. En, uh, en dat dat eigenlijk ook uh, het moment is dat hij met name veel profijt uh, had vroeger van zijn drugsgebruik. <lacht> Tegenwoordig is hij blijkbaar clean, maar ja. uh, op sigaretten na. Maar uh, het, het eit, eigenlijk het geestdodende werk uh, om dat allemaal zo perfect mogelijk te krijgen. Dat, uh, ja. Ja, ja, dat deed hij dan goed op... Uh, op drugs, ja, ja. en ja. veel daarvan. Ja, ja. <laughs> uh, dan gaan we, want dat was uh, ja de verzamelplaat van de eerste singles. Um, ja, ja, ja, ja. En toen, oh, toen zette hij hem op en toen dacht ik, ja, maar dit komt echt niet van Paul uh, hoe heet die plaat? Uh, Juist. <laughs> ja, want dat, dat, is me toch een bakkruisige Harry. Juist. Het is wel echt, nou, ja, goed, dit is dus een recentere versie. Dit uh, is in 2016 uh, uitgebracht als B-kantje van Boeddewa, oh. wat eigenlijk een een, een nieuwe versie van Fingerprints, uh, fingertips is. Tess mm -hmm. uh, Parks, uh, die zong uh, dit ook. Ja, ik ja, weet die niet, was in 1990 die... nog niet geboren, denk ik. Nee, dat denk ik <laughs> niet. Um, uh, wie, wie toen de zangeres was, jij hebt daar ook nog naar gegraven. Nee, en, ja, niet, niet kunnen vinden, nee. Een nee. of andere dame, uh, skate, skater. Dat zou kunnen, ja. Was ja dat, dat, nou, dat was iemand wat, wat iemand bij benadering ja. uh, bedacht. Ja. Maar het was sowieso in die tijd, het is me wel vaak opgevallen, uh, als je dan uh, studiomuzikanten uh, uh, inhuurde, uh, uh, ook zangeressen, die, die werden heel vaak niet op de hoes uh, genoemd. Ja. Ik heb uh, even een zijpaardje, het gaat helemaal niet over de Brian Jones Mesker, maar dat is, is Cold Cut, uh, Engelse uh, DJ duo, die hebben ooit een, een hele mooie versie van Autumn Leaves uh, opgenomen. Prachtige zang. Nou, Daar heb ik echt wel heel erg lang voor moeten zoeken... voordat ik erachter kwam wie daar de zangeres van was. En yes. zij maakte het nummer. Mm. Maar het was een, een zangeres waar ik nog nooit van gehoord had. Dus die hebben ze een keer een paar tientjes gegeven... om te komen zingen en uh, we naar huis gestuurd. Uh, <laughs> ja. ja, zo ging dat in die tijd. Hebben we het over jaren 90. Dus uh, dat, dat het op de hoeze van de Brian Jones en Masker LP... Is, ook niet zo duidelijk staat. Dat, uh, dat, uh, dat kan ik wel uh, uh, in de context plaatsen. Ja, en ik weet niet hoe dit in zijn begindagen ging... maar... Uh, in de documentaire die vanaf 96 speelt. Mm -hmm. uh, en daar gaan we straks wel uitgebreider over hebben. Dan zie je dat hij gewoon alles in, hu in zijn huiskamer opneemt. Hè? Mm -hmm. Dus ik weet niet of hij dat toen ook deed. Ja, dan ja. zet je de voordeur open en eerst die binnenwandelt en je zet ja. de microfoon aan en je bent bezig. Ja, ja. kijk, en, en, en, en, en de leuke kant voor ons muziekliefhebbers is dat als er dan zo rond zo'n band een beetje een mysterieus steentje hangt. Hè, uh, dat je niet precies weet wie achter zit. En je hebt alleen maar zo'n omineuze, in dit geval, omineuze bandnaam, dan uh, ja, dat kan dat ook een beetje aan mythologie uh, bijdragen. Uh, dus, dus het is niet alleen maar slecht, maar voor zo'n zangeres is het natuurlijk een beetje sneu dat ze uh, muziekgeschiedenis heeft geschreven, uh, maar, maar daar niet de eer voor krijgt. Uh, ja. Uh, komen we bij het tweede album. Met de drone. Ja, ja in mijn beleving de eerste. We hebben, uh, uh, zou ik maar zeggen, een beetje de, de plaat die, uh, die wat meer aandacht kreeg in de pers en uh, die, uh, nou ja, die ook wel een beetje bij de canon uh, hoort. Hè, waar de canon eigenlijk begint. Mm. 1995 heb ik hier uh, staan. Ja. Ja, vier, ja. vier jaar later. Ja. ja. En uh, voor mij in ieder geval. Uh, toen ik dus met de Brian Johnson Mesker echt aan de kwam. En deze plaat hoorde. Dacht ik van waarom luisterde ik eigenlijk naar de Smashing Pumpkins in 1995. <laughs> als dit er ook was. <laughs> Terechte vraag. Ja, ja. Nu, nou. nu zijn die Smashing Pumpkins ook niet slecht. De mensen uh, waren toen niet slecht. Maar dit, uh, dit is wel echt van een andere orde. Maar ja, natuurlijk op een klein, volgens mij op bomb uitgebracht. Uh, echt een klein labeltje, dus uh, ja, alleen maar bij de Freaks uh, uh, bekend. En uh, ja, als je dan die plaat hoort, bijna episch. Ja. En dan op zo'n labeltje BOMP. Overigens, uh, als ik me goed herinner, was dat ook de platenwinkel en platenlabel waar, waar Anthony Nulkom een tijdje voor gewerkt heeft. Okay. Dus het uh, is niet vreemd uh, dat, dan, uh, dat hij zijn plaatje ook op records uitbrengt dan. Juist. Um, laten we gaan luisteren naar het eerste nummer van het tweede album. Uh, het nummer heet F. Green. Ja, Toepasselijke naam ook. Ja, <laughs> zeker. Ja. Komt-ie. was gewoon bijna slow dive dit, ja. Ook zo'n band die, uh, die die nu pas de waardering krijgt die ze verdienen. Juist, ja. Oh, dat was ook weer goed uh, live. Best ja. Op secret. Um, ja, uh, Evergreen van de uh, Brian Jones aan massacre. We gaan die naam nou nog vaker uitspreken. <laughs> ja, het is wel echt een beetje een tongtwister, hè? Ja. ja. Um, dan het derde album hebben we uh, geen nummer van uitgekozen. Tickets From The Man uit 1996. Ja, dat is uh, ook een beetje een slordig album. Zo een beetje uh, in one take lijkt het wel opgenomen. Uh, ook niet al, niet, niet al te inspiratievol, zou ik maar zeggen. En toch heeft hij dat vaker gedaan en wel ook succesvol. Nou, <laughs> daar komen we, komen we straks ook nog oh, op okay, terug. Okay. Dat album wat hij voor 17 dollar heeft opgenomen. Één uh, okay. da dag. Oh. Oh, oh oké. Okay. Ja, nee, komt kom straks. Ja. Um, vierde album. Uh, misschien wel hun beroemdste album. Vanwege de titel: uh, Dat. Uh, maar ook, uh, daar, staan, daar staan ook wel wat. Uh, zeg je dat? Hits. Hits nou, op. Nou ja. <laughs> ja, voor zover het <laughs> Fan hits. Favorite. Juist. Der uh, Satanic Majesty's Second Request. Met een uh, hele dikke verwijzing naar. De uh, Rolling Stones natuurlijk. Ja. ja. Uh, met hun psychedelische album. Ja. Uh, yeah. Je had daar een. Uh, het eerste nummer van meegenomen is. Ja, ja, ja. All around you. Maar ja. dat, dat heeft eigenlijk. Dat komt uit een hele andere context. Want uh, mijn eerste kennismaking was uh, de, de dubbele verzamelaar uh, Teppet Peppermint Wonderland. Uh, want uh, ik had een. In uh, 2008. In 2008. 2008. 2008 ja. ja, ik had een, een leerling van mij, oud leerling. Die uh, vertelde mij, ja, ik ben helemaal uh, Brian Stevenson-Mesker, ben ik helemaal maandenlang uh, echt fantastisch. Uh, moet je ook eens luisteren. En, nou ja, dus ik ga het ook eens luisteren. Had ik die, uh, die verzamelaar op de kop getikt. En het eerste nummer was eigenlijk meteen zo'n tegenvaller. Dat <laughs> ik dacht van, wat is dit nou toch voor makkelijk opgenomen, luie uh, toestand. Nou, en dat is dus All Around You. Kijk, en later als je dan een beetje uh, die band begint te begrijpen, dan kun je zo'n nummer wel plaatsen. Ja. Uh, met allerlei referenties ook. Um, en dan ga je het waarderen. Maar in het begin dacht ik van, ah ja, is, is dit het nou? <laughs> ja, ik vond het ook bijzonder dat je de trek uit, uh, uitgekozen had. Ja. Ja, ik, nou, uh, het, het is dan op hun best of het eerste nummer. Dus uh, ja. dat, dat, dat had ook de grootste hit kunnen zijn. Dus het ligt er maar aan met welke verwachtingen je, je dan aan zo'n cd begint. Maar, uh, ja. Ja, het is niet de eerste, uh, uh, laatste middelvinger die Henton komen als zijn publiek opsteekt. Uh. Ja. Nou ja, <laughs> precies. Dat, dat middelvingergevoel dat krijg ik wel een beetje van. Ja. All around you. Come this way, folks. You're welcome here. From one, come all. Ladies and gentlemen, children, old folks, you're welcome with us. Not since the glory days of Rome, I tell you, has hoped. mankind known such balanced mysteries. Intrigue, and if you but you start to get scared, don't be worried, folks. We're right here beside you. Take your most fabulous journey inside your head. Well, tickets, please. I'm well, to take off. All around you, all around. If you get scared, don't be worried. We're just at arms reach away. You know, we've spared no expense to bring you the very finest in entertainment. Sure, you can smoke, so sit back and I'll pour you a drink. You know, a lot of people are afraid of the unknown. We know you're the sort of well, sort of thrill seeker that's not afraid of anything, and you will be richly rewarded for your courageousness. So come on in, here we go again. It's a secret. It's a secret. I tell ya. for everyone. Ha, ha, ha, ha. If you listen. Listen up. Here comes the best part. There's something I forgot. If you're gonna go on a trip, you're gonna need some supplies, if you know what I mean. We only brought enough for ourselves. Oh wait a second, what's this right here? Oh this'll do. Here we go again! Die eindeloos lange fade-outs. Ook, ook wel een handelsmerk, hè? Zo. Ja. Maar dan gaan we er ook van, van een, een, een beetje een dubieus nummer naar, naar uh, een, een van hun ma meest magische tracks, eigenlijk, hè? Ja. It, uh, van hetzelfde album. Ook. Niet te geloven. Ja. Echt uh, ja, ontzettend mooi, uh, deze. En weet jij nou wie die zangeres is? Of, of blijven die altijd uh, zo'n beetje al, anoniem of zo? Uh, ja, Tot, totdat we straks ergens weer testparks Parks uh, langs zien komen. Ja. Uh, yeah. ja, en of zou die dame van de Danny Warhols een uh, mopje kunnen zingen? Ik weet het niet. Daar uh, komen we straks nog op. Uh, Ik wist niet eens dat er een dame in de Dandy Warhols zat ja op toetsen en ook tamboerijn. oké en dat is wel daar hadden we het net over dat tamboerijntje. ja dat tamboerijntje, Joel Joel ja ja oh ja ook wel een figuur met zijn bakbaarden. ja ja je had natuurlijk de Happy Mondays met Bed in Engeland ik denk altijd dat dat hij daar het idee een beetje vandaan heeft gehaald oké hij is wel bijgebleven hij heeft nog steeds ja uh, even, even voor misschien voor de mensen die niet Happy Mondays en Best niet kennen, maar Happy Mondays was dus een Brits bandje uit het begin jaren 90. En uh, die, die hadden dus ook iemand bij uh, die in de band zat, maar geen instrument kon spelen, niet kon zingen, maar die danste dus alleen maar. Maar hij was wel echt de stemmingsmaker van de Happy Mondays. En bij Joel Gion heb je eigenlijk wel een beetje, uh, ja, als je ze op ziet treden, lijkt hij wel gewoon de frontman. Terwijl hij uh, ook alleen maar op zijn Tambourijn staat. Uh, ze zetten het midden, midden aan, ja. ja. ja, ja. Gesteld. Ja, en in dit nummer hoor je ook wel dat de tamboerijn ook al super belangrijk is. Ja, ja. Ja. ja, die kan hij ook al goed bespelen. Ja. Ja. Uh, en dat is wel een leuk bruggetje naar de volgende, uh, waar hij op de hoes staat. Uh, dat is het album Thank God for Mental Illness. Dat is een grapje van, uh, van Anton uh, uh, over beledigingen die aan hem waren gericht over zijn persoonlijkheid. Uh, en zijn persoonlijkheidstoornis. En, en, en zijn persoonlijkheidsstoornis. persoonlijkheidsstoornis, ja. Uh, er staat er bekend om, gewoon als bandlid niet exact speelt zoals ze het op de plaat deden, dan uh, stopt hij nummer gewoon. En dus noodzakelijk met dingen gooien en de vechten komt straks ook nog wel uh, voorbij. Afgelopen. Okay. <laughs> Daar zal ik er niet op inhaken als je er straks mee nee, om, maar we, we, uh, dat komt zo. Uh, uh, dit is uh, het vijfde album, tenkant voor Mental Illness, op 25 oktober 1996 uitgebracht. Hetzelfde jaar als uh, de vorige plaat, uh, ook op Bomb Records. En hier hebben ze gewoon een country, country blues-achtige plaat afgeleverd. En echt wel een hele mooie. Het wordt volgens sommige, sommige critici als hun beste plaat uh, aangewezen. Het is maar waar je van houdt, natuurlijk. Uh, ja, juist. Uh, misschien zijn dat country recensisten geweest. Dat kan. <laughs> um, nou, maar, maar die, die zijn dan vaak weer zo puristisch uh, dat, oh, uh, nee, dat ze dat niet accepteren. dan dus. was het niet geaccepteerd. Maar, maar uh, eerlijk is eerlijk, er staan echt wel een paar juweeltjes op hoor. Uh, zoals deze: It Girl. Which girl is the right one? Is the perfect one for me? If I glanced in her direction, would I know which one she'd be? But she looks so. She you look so fine That I wanna make a mind Which one is the sweetest, is the sweetest one for me I've been looking for forever Do you ever think of see oh, yeah. But you look so That I want to see you twice to you look so Wat, hier, wat je hier ook zo goed hoort, is die, die typische gitaaraanslag van Anton Newkamp. Hmm. Echt zo'n beetje zo'n zo lazy, uh, zo lazy aanslag is dat. En het is precies de manier waarop hij die gitaar speelt, die, die, uh, die in al zijn goede nummers uh, terugkomt. En dat, ja, het, een handelsmerk. Ja, ik weet niet of hij bewust of onbewust doet, maar het is uh, de manier waarop hij zo die aanslag heeft, dat, dat, dat maakt voor mij heel veel van zijn nummers zo goed. Ja, ja je, je kunt er zo in, tegenin gaan hangen, of zo. Ja, ja, ja, ja. Ja, het is lastig te vatten, hoe zeg je dat? Het is lastig ja, te, ja. te duiden, maar ja, ik... Uh, ja. Je snapt hem. Ik snap hem. Ja. <laughs> hey, en dan uh, komen er nog wat gasten bij, uh, bij hem in huis wonen. Want hij woont eigenlijk al een soort van met zijn, met zijn band in huis, waar, waar hij al een studio opgebouwd heeft en een berg instrumenten, uh, uh, van bekend tot minder bekende instrumenten. En dan uh, kom, komt er een ander bandje bij hem wonen, toch? Je bedoelt de Danny Walls. De Danny Walls. ja. ja. ja. Nou, um, daar was ik redelijk op tijd bij... toen die bekend werden. Ja. Toen, uh, toen kende ik dus de Brian Jones en Masker helemaal nog niet. Maar Danny Walls, Warhols hadden natuurlijk een, uh, een gigantische hit... met uh, Not If You Were The Last Junkie On Earth... als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, daar werd je mee dood gegooid. Echt een beetje, een beetje net zo'n hit als Loser van Beck... Dat, wat ze gewoon op de radio draaien... tot het helemaal je strot uitkwam. Mm. Um, maar stiekem is die LP... Uh, the Danny Walls Come Down... Uh, als je dit nummer wegstreept, echt wel een ontzettend goede plaat. Ja. Dus uh, uh, we, we hebben het vandaag dan niet over de Danny Walls. Maar uh, die, die plaat wil ik ook wel iedereen aanbevelen. Uh, zit echt wel goed in elkaar. En als je dan daarna de Brian Jones nog hoort, dan denk je, nou, die heeft wel het een en ander van die Danny Walls geleend, zou je zeggen. Mm. Maar dan blijkt. <laughs> ja, dat het andersom is. Ja, dat het andersom is. En toen komt de mentor is. En, uh, ja, dat, dat zijn, zijn protégés uh, uiteindelijk met de buiten vandoor gaan. Ja, want die tekenen een platencontract. Ja, en, op uh, basis van die ene hit natuurlijk. Ja, juist. En, en, en, en zo, vervolgens uh, leveren ze nog een hit. Hè. Beheming Like You was natuurlijk een nog grotere knaller. Maar, uh, nou goed, ja. we, we moeten het ook wel nou over die documentaire gaan hebben. Uh, over een dek ja. uh, Hij is op YouTube, heel lang op YouTube te bekijken geweest. Daar heb ik hem mm. uiteindelijk ook bekeken op jouw aanraden. Uh, was een hele mooie uh, introductie om uh, aan dit programma te, uh, aan deze editie te gaan beginnen. Uh, een vrij absurd verhaal ook wel. Uh, over hoe die twee bands met elkaar samenhangen. Ja. En uh, hoe heet die zanger ook alweer van uh, Danny Wals. Die uh, die die vertelt eigenlijk het verhaal in die film toch? Uh, uh, Courtney Taylor. Ja. ja, ja, ja. Courtney Taylor, Taylor of zoiets. Ja, ja, ja. ja. ja Courtney Taylor, Taylor, ja. Uh, die vertelt het verhaal. Ja. ja. En, uh, het is echt op, op het punt dat uh, ze een ander nummer... Dat, dat singeltje, ik weet even niet welk singeltje dat nou is van de Danny Warhols... Wat hij in de auto aan Anton laat luisteren. En dat is ook echt het punt waarop uh, hij reageert er gewoon helemaal niet op. Hij heeft er nooit op gereageerd. <laughs> en dat is echt een beetje waar de oorlog start, zeg maar. Gewoon te Brian Johnson masker, achtig Ja, misschien is dat het wel, ja oh shit, je gaat nou een plaatcontract tekenen op basis van een nummer wat je... Wat, wat, ik, wat ik eigenlijk wat geschreven heb, zo goed als. Ja, ja exact. Ja, ja. Wat ik voorgedaan heb. Ja, ja en uh, nou goed, dan, dan uh, schrijft hij eigenlijk een soort van... Ja, dat is, het, er zijn de meningen over verdeeld, hè. Hij schrijft het nummer over Anton. Of hij schrijft het niet over Anton. Ja, het, het is een beetje een liefdevolle disc, geloof ik. Zo ja. dus heb ik het altijd onthouden. Ja. Laten we luisteren naar de Danny Warhols met Not If You Were the Last Junkie on Earth. I never If you were the last dandy in the world? On Earth. Oh, on Earth, oh ja, dat was ja. het, uh, ja. ja. Maar dan van de Brian Jones de yeah. Massacre. Ja, dat uh, zou een reactie zijn uh, door... Het uh, <laughs> ligt er wel dik bovenop, uh, Ja, uh, geschreven door Matt Hollywood, die overigens heel veel geschreven heeft uh, voor ja. de band. Ja, want we, we, we brengen natuurlijk wel de lofzang aan Anthony Newcomb uh, deze avond. En hij is ook wel... Ja, zou zeg ik maar zeggen, het, uh, het gestoorde genie van de de of Massacre. Maar Matt Hollywood, die, die moet toch ook genoemd worden? Ja, ja zeker. Uh, daar komen we later ook nog wel op terug. Zonder, uh, zonder Matt was uh, de band toch ook wel... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Hoe zeg je dat? Oh, je bedoelt je nou Matt als in Matt Hollywood, maar niet ja? in Matt als in... Oh, Crystal Man. Nee, nee, nee. nee. Oh, Matt, okay. Matt, okay. Ik ja. heb het over Matt Holly, Hollywood. Ja, Oké. Okay. Ja. <zraan> Uh, zonder hem was die band uh, misschien ergens toch wel uh, onderuit gegaan. Daar komen we straks ook nog op. Ja, ja, ja. En, en het uh, tragische is natuurlijk dat uh, uh, met Hollywood uh, een paar keren flink aan de dijk is gezet door Anthony Neukamp. Nou, dat, dat, ja, dat, dat kunnen we nu ook wel behandelen. En die, dat komt in de documentaire ook wel voorbij. Uh, op, op een bepaald punt, uh, de Danny Warhols hebben net hun contract ondertekend. En uh, is er iemand bij, ik weet even niet welk platenlabel, wel een van de grotere. En die dame, die zie je in het documentaire ook mm -hmm. tegenkomen. Uh, die, die heeft zoiets van, ja, dit moeten we gaan boeken. Dit is gewoon, dit is zo ontzettend goed. Mm -hmm. uh, dus ze organiseert een avond voor de Brian Jonestown Massacre. In een zaaltje. Uh, met nog wat bandjes eromheen volgens mij. Mm -hmm. En dan echt de Brian Jonestown Massacre. En ze nodigt echt iedereen uit die iets te zeggen heeft over welke bands er uh, op het label komen. Mm -hmm. En uh, bij het... Uh, Derde nummer volgens mij speelt iemand, uh, volgens mij is met die die, uh, die die speelt er wat hem betreft een nood naast <laughs> en misschien speelt hij er helemaal geen nood naast ja. en uh, Anton, uh, ja, die, die, die flipt gaat, hem uh, die ja. flipt hem al en ja. die, uh, die die die begint op te slaan ja en ze worden echt uit elkaar gehaald van het podium af en uh, volgens mij is dat ook het punt waarop met uh, de band verlaat ja uh, om later wel weer uh, terug te komen ja ja uh, ik, ja. ik denk dat het, maar goed, de psychologie van de koude grond. Hè, zoals je het vertelt, dan staat opeens heel veel op het spel. Ja. Uh, en ik denk voor Anton Newcomb, zoals ik hem inschat, ook verlies van controle. Ja, dat en of zich niet willen committeren aan... Dat, dat bedoel ik. Want ja. als je committeert, verlies van controle. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk ook een beetje zijn sterke kant. Hè, dat hij helemaal volgens zijn eigen regels en opvattingen en, uh, um, ja, zijn platen maakt. Ja. Uh, komen we bij het zesde album uit, Give It Back, in 97 uh, uitgebracht, en dat nummer uh, Servo, uh, ook op Bomb Records uitgebracht, overigens. Mm -hmm. uh, nog. Uh, het nummer Servo is uh, waarmee de documentaire ook start. Uh, leuk nummertje. Uh, van de uh, tijd dat dit album opgenomen wordt, komen ook beelden terug in, uh, in de documentaire. Ja. En uh, dit is het enige album met Peter Hayes die later de Black Rebel Motorcycle Club opricht. Okay. Die speelt hier. Uh, Gitaar. Ja, het was wel, die, dat album was wel een soort van statement van we kunnen wel een echte popplaat maken. Of, het, of, het, of, het, of dat statement ook echt zo overtuigend is, weet ik niet, maar het, het, het heeft een beetje zo'n sfeertje van uh, nou, nou, uh, nou worden we serieus. Gelukkig duurt het maar heel kort. Juist. de Veehoud, die er ons eraan herinnert dat het voorbij gezelligheid in de studio ook nog uh, <laughs> ergens een keer een liedje ophoudt, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ook nog gewerkt moet worden. Juist, ja. uh, volgens mij is dit ergens uh, uh, rond deze periode dat, uh, dat de oorlog tussen uh, de Brian Jones en en de Danny Warhols uh, start. Uh, de Danny Warhols verlaten het huis, die uh, gaan blijven verder met hun eigen uh, carrière en uh, uh, Waar het dus al gezongen werd over, uh, over de drugs die Anton gebruikt door de Danny Warhols... Uh, gaat hij hier volgens mij wel langzaam uh, richting zijn uh, heroïneverslaving. Uh, en wat die met Hollywood, waar we het net al over hadden, ertoe brengt... om dan maar uh, het hele schrijven uh, voor zijn rekening te nemen. Ik denk dan wel dat Anton het opnemen gedaan heeft... Want geen idee. Kan niet als geen ander. Zevende album, uh, Strung Out of In Heaven. Uh, in 1998 uh, komt daaruit voort. Uh, daar hebben we geen liedje van uitgekozen. En dan heb jij... Dat is van... ook niet zo'n hele beste plaat hoor. Oh ja, kijk, dat was die plaat die op het major label, op TVT Records, uitkwam. Ik, ik dacht Give It Back, maar Strung Out In Heaven. Dat was eigenlijk een soort major, uh, uh, major release. Uh, ja, met inderdaad de hoofdrol volgens voor, mij voor, met Hollywood. Uh, maar er staan ook niet echt uh, memorabele nummers op. Uh, behalve dan het liedje Wisdom... Uh, is er ook niks wat op de verzamelaars uh, voorbij komt. Hm. Dus uh, ik denk dat het ook in het uh, perspectief van, uh, van Anthony komt niet echt een hoogtepunt in zijn carrière is. Maar dan... Maar dan, het achtste dan album. achtste album, ja. Bravery, Repetition and Noise, ja. 2001. Ja, ja, ja. Uh, op het, uh, uh, het origineel uitgebracht op het label... The Committee to Keep Music Evil... Um, ja label. Dat is natuurlijk al een geweldig uitgangspunt Maar ja, dit is uh, Ja uh, echt, echt wel een topalbum van uh, Brian Jones en Johnson Echt wel een klassieker ook En uh, je had het nummer uh, Just For Today Daarvan uitgekozen Ja, Just For Today Dat, ja, dat is ook wel een, een firm favorite van mezelf en, uh, Omdat het, uh, het is um, Nou ja, je had het er net over Waarschijnlijk uh, toch wel uh, flink aan de drugs op dat moment Ja, er zit, er zit zoveel zielenpijn in het nummer en het is weer uh, echt wel heel goed opgenomen, de instrumenten. Als je, het is eenmaal, helemaal perfect in tune en laag op laag op laag. Dat vind ik zo fantastisch aan. Uh, maar als je dan goed gaat luisteren en even helemaal inzoomt op de zang, uh, ja, dan uh, ja, dat is dat best wel uh, dramatisch. <lacht> maar, maar ook gewoon echt ernaast. En um, <lacht> ja, <lacht> hij zingt eigenlijk zo vals als een kraai. Ja. En, en, en het is echt een beetje het, het, het midden tussen van uh, dat het gewoon echt niet lukt. Of dat het nou uh, echt zo met opzet gedaan is omdat het nummer ook dramatisch moest klinken. Uh, het zit er precies tussenin en daardoor pakt het nummer me toch elke keer. Omdat je niet echt weet van kan hij nou echt niet zingen of, of is dit nou precies wat het nummer nodig heeft. We gaan luisteren. Yeah. Just for today. Ik zit hier met kippenvel, hoor. En dan die morricone-gitaartjes. Ja, hier hier haak ik heel hard op. Ja, insgelijks. En dat vastzingen uh, als een kraai, dat maakt echt niet meer uit. Ik, nee, uh, nee. Ja, ja. ja. <laughs> echt heel goed. Ja, op de na, en dit is al music, daar staat ook een geweldige morricone-pastiche op. Hm. Dus uh, als je dit mooi vindt, ja. Dus deze plaat, Bravery Repetition Alliance en This Is Of Music, dat, dat zijn gewoon platen die kun je blind aanschaffen. Dat, dat, dat is denk ik wel een uh, artistieke hoogtepunt hoor. Ja, ik heb uh, nog lang niet genoeg van in de platenkast staan, uh, <laughs> uh, concludeerde ik al wel. Uh, ik heb lang nog niet alles geluisterd ook, maar dat is wel het mooie van deze band hoeveel albums ze hebben. Uh, ik heb ze nog niet allemaal geluisterd hoor. Nee. Nee, en, en ze zijn ook allemaal wel anders en ook wel allemaal heel erg Brian Jones en Masker. Dus ja. dat, dat, daar hou ik al van, als je dan uh, toch, ze hebben echt wel een echte, echte sound. En het gaat uh, niet vervelen bij mij in ieder geval. Nee. Nee. Zijn we al bij uh, And This Is all Music. Ja. ja want het is ook album. gewoon echt een hele mooie plaat. En uh, het aardige daarvan is uh, het, dat je, je hoort gewoon dat hij dat alles op alles zet om, uh, om te knallen. Uh, want er staan echt een paar goede hits op. Um, en uh, het verhaal gaat trouwens dat, uh, dat, dat hij ook uh, allerlei gastmuzikanten had benaderd uh, in die tijd. Waaronder Tim Burgess van de Charlatans. Mm -hmm. om, om mee te zingen op de plaat. Maar dat hij inmiddels zo'n madman reputation had. Uh, dat, dat dan weinig mensen op het aanbod ingingen. En dan was hij dan weer een beetje beleven En toen was de documentaire nog net niet uit. Want deze plaat ja. is in 2003 uitgekomen. Oh, okay, maar. Een documentaire okay. in 2004. Ja. ja. ja. Nou en uh, uh, we gaan dadelijk Man Joker's Attack draaien denk ik hè. Ja. En uh, ja, je hoort wel heel duidelijk de New Order-invloeden uh, uh, erin. Uh, en uh, die zijn hem ook wel eens verweten. Uh, daarom heeft hij op uh, de plaat Aufheben heeft hij een, uh, een, een nummer staan. Iets met uh, Blue Monday in de titel. Uh, uh, waarbij hij dan ook een beetje doet alsof het rip-off is. Want ja. hij zegt natuurlijk, ja, maar New Order, die, uh, die, die rippen gewoon mijn muziek. Uh, uh, ik weet niet of je van New Order dat hitje Crystal, uh, Crystal kent. Dat is van een latere plaat van ze. Nou, volgens ja, volgens mij lijkt dat wel Bas, goed. Baslijntje lijkt wel heel erg veel op When Jokers Attack. Hm. Maar ik vind het gewoon allebei goed. Ik bedoel, uh, het hoeft geen wedstrijd te zijn. Juist. Ja. Ja. Jokers Attack komt-ie. Jokers Attack. Yeah. Ja, ja. ja, dus die, die, die, die titel die, die gaat ook een beetje over, uh, over die, die, die vijandigheden die hij uh, zo ervoer uh, in die tijd. Uh, mensen die zich allemaal bemoeiden met zijn muziek en die niet met hem wilden samenspelen en zo. Dus uh, dat is, uh, het is ook een beetje Anthony Newcomb uh, tegen de rest van de wereld. Ja. ja, ja. Maar ja, als het zo'n mooie popzong oplevert, dan, uh, dan mag het van mij. Ja, dit is een hele mooie inderdaad. Ja. En dan een live uh, opname. Ja, dit is ook echt wel een mysterie. Uh, uh, uh, Swallowtail, hè, daar gaat het over, ja. staat, staat op de verzamelaarte, het Peppermint Wonderland. En uh, ik hoorde dit en ik was meteen ook echt wel zwaar verliefd. zoals dus was wel vaker uh, uh, bij dit soort uh, muzikale hoogtepunten. Uh, en dan ga je kijken, oh ja, de, waar staat dat dan origineel op? Op welk album? Uh, nou, op een uh, compilatiealbum. Ja, ik, ik kon het dus verder nergens vinden. Oh, Your Side of Our Story uit 2004. Dus een compilatiealbum staat hier ja, ja, ja, ja, ja. Of nee, daar staat de niet-live versie Ja, dus, ja, ja. Die, die is niet zo best. klinkt niet zo best. Nee, die nee. klinkt niet zo best. Dus uh, hoe ze op het idee kwamen om, om het live uh, zo te spelen, dat weet ik niet. Maar het bleek een, een, een, een, een, een, ja, een gouden zet. En uh, nou, ik ben in mijn leven, nou, er zijn eigenlijk twee bands waar ik altijd op terugval, Dinosaur Jr. en Sabado. Nou ja, natuurlijk ook maar elkaar verwerkt. Mm. En uh, ja, dit, dit is denk ik wel het meest Sebado achtige uh, nummer van de Brian Johnson-Masker. Uh, ja, dus uh, ja, voor mij is dat uh, gewoon top. Gaan we. De song is called Swallowtail. Swallowtail. de live uitvoering van Swallowtail die echt wel flink beter is dan de albumversie uit 2004 en dan gaan we een paar jaartjes overslaan waarbij hij eerst nog even in 2008 naar Berlijn verhuist daar start hij met zijn eigen label A-Recordings Limited en heel veel van, zijn oude, van het oude werk van de Brian jones mensen gaan ze ook op dat label opnieuw uitbrengen en hij, gaat ook, uh, hij heeft er ook een studio bij, Cobra Studios, in, uh, in, ook in Berlijn, uh, waar hij best wel flink wat, uh, wat bandjes uh, opneemt. Echt, uh, Ik heb hier een stuk of uh, tien. Oh, uh, Mods, uh, onder hmm. andere. Dat viel me wel op. Dat is niet een band die ik bij Brian of bij Anton uh, verwacht, moet ik zeggen. Magic Castles, ja, KVB, Le Big Bird, ja, Third Sound. Uh, er zitten wel mooie namen tussen. Uh, gaan we, dan komen we in 2008 ook bij het tiende album. Dat is dan het eerste album wat hij hier op, op uh, zijn eigen label uitbrengt. My Bloody Underground. Mm -hmm. Daar hebben we geen nummer van mee. Uh, neemt hij in eerste instantie ook weer op in Liverpool. En uh, hij was niet zo tevreden over de opnames. net heeft hij dus niet in zijn eigen studio opgenomen. Maar wel op zijn eigen label uitgebracht. Zo moet ik het zeggen. Uh, hij was niet tevreden over de opnames in Liverpool... dus zijn ze naar Reykjavik in IJsland gegaan. Ik weet niet mm -hmm. hoe, hoe dat reisje tot stand gekomen is. <laughs> uh, het album is een ode aan, uh, aan uh, The Velvet Underground... Uh, Jesus and Mary Chain en My Bloody Valentine. Mm -hmm. uh, dan het elfde album, waar we ook geen nummer van mee hebben. Who Killed Sergeant Pepper, 2010. En die heeft hij uh, deels opgenomen in IJsland... en is in de uh, Studio East in Berlijn. Dat is dan weer een andere studio... Uh, met Will Carruthers van Spaceman 3. Mm. Uh, de, de invloeden van Spaceman 3 zijn ook nooit heel erg uh, ver weg natuurlijk. Nee. O ook niet in, het, uh, het do -it uh, in de doe it zelf attitude van uh, Anthony Newcombe. Mm. Nee, zeker niet, nee. En dan komen we bij uh, hun twaalfde album, van de Brian Zones Massacre, afhebben. Ja. En daar had jij iets van meegebracht. Ja, daar heb ik iets van meegebracht. Uh, en uh, dat is het nummer. Uh, even kijken of ik het goed uitspreek. Ja. Oh, ja. Uh, Vihollisenimala. Senimala. Ja, dat is uh, de Sfin. Dus um, een uh, basic baasje en een reislustig type ook die in de nulkamp. Want ik hoor je net al vertellen over IJsland en zo. En ik weet niet hoe die uh, precies in Finland terecht kwam. Um, het betekent zoiets als uh, het, het land van mijn vijand uh, of zoiets, heb ik toevallig ook net even gegoogeld. Okay. Uh, omdat jij mij vroeg van nou, uh, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Nou, ja. Dat wist ik dus ook niet, maar bij deze dan. Um, maar goed, dat, dat album Aufheben dus, waar dat op staat, dat is uh, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wel een soort beetje buitenbeentje uh, in, in, de in de catalogus van uh, Brian Jones en Mask. Het klinkt echt wel uh, heel anders en, en toch ook wel weer. En toen noemke om. Je hoort toch wel weer dat het dezelfde band is. Maar het productie-technisch gezien is het heel anders. Het is heel ruimtelijk en heel licht, licht geproduceerd eigenlijk. Met veel ruimte tussen alle instrumenten in. Uh, ook wel clean uh, voor zijn doen. Uh, ja, en ook uh, ins instrumenten die je uh, niet zo heel vaak op een uh, Brian Jones' uh, plaat hoort. Zou dat dan toch te maken hebben met de terugkeer van Matt Hollywood en dat hij hem wat ruimte zou hebben gegeven ofzo? Want op deze plaat is met Hollywood ja. terug. Voor een, voor een paar platen volgens mij. Ja, dat, ik, ik, ik zie inderdaad... Als ik even spiek, dat hij erop meedoet. Hier en daar wat vocale doet en zo. Hm. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik met Hollywood... helemaal niet zo scherp heb. Behalve dan als tragische figuur uit de documentaire Dick. Ja. Um, dus, dus het is voor mij eigenlijk... altijd een beetje onduidelijk. Hij zingt ook wel op sommige nummers. Maar ja. uh, uh, nou, dat zijn dan niet de nummers... die ik heel vaak opzet, denk ik. Uh, dus ik heb hem niet zo scherp. Um, um, maar het is niet met Hollywood, geloof ik, die de lead zingt op dit nummer, uh, maar ik weet ook niet wie het wel is. Ja, want hij gaat echt gewoon op de vuist met, uh, met zijn bandleden. Maar uh, die uh, Joel Guillen, die heeft net een boek uitgebracht. Oh ja. En uh, hij is wat passages uh, op de socials aan het uh, posten daarover. Mm -hmm. En dat leest wel lekker weg. Ik, uh, ik denk wel dat ik dat boek wil hebben. <laughs> uh, waarbij hij dus een passage omschrijft dat hij naar een optreden gaat... Uh, want ze waren in de buurt van de Brian Joestown Massacre. Hij was uh, weggegaan bij de band uh, mm -hmm. op een bepaald moment. Yeah. En uh, hij staat zo ver mogelijk achteraan in de zaal in het donker. En vanaf het podium uh, bij de soundcheck ziet Anton hem staan. En hij loopt echt gewoon zonder um, uit het oog te verliezen recht op hem af. Sleept hem mee naar het podium. En vanaf <laughs> dat moment is uh, Joel weer terug weer onderdeel van... Uh, ja. van zo, zo deed hij dat ook alweer. weer. Ja. Dus ja. Ja. dat is ook wel mooi. Tough love. Love, ja. Ik heb trouwens nog even in tussentijd dat je allemaal ja, mooi zit te vertellen. Dan nou, even gekeken wie ook alweer naar nou dit liedje zingt: uh, Violi Seni Mala. Mm -hmm. uh, dat is dan een zangeres die Eliza Salo heet. Um, nou ja, die, de naam zegt me maar ook verder we niks. Maar uh, okay. ze, ze mag wel even genoemd worden, want ze doet heel erg haar best op dit liedje. Nou, kijk hoe ze zingt. Ja. Wil je het nog een keer uitspreken hoe dit nummer heet? <laughs> ik was er bij het volgende <laughs> nummer. Uh, oh jee, v Vihol, Salam, Malah. Nee, ja. ik kan het niet nog een keer uitspreken. Honderschoen nummer wel. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Luister die plaat, Aufheben. Juist. Luister alle platen, bijna alle platen. Uh, komen we in 2014 terecht bij het dertiende album van de Brian en Massacre. Revelation. Uh, die had jij meegebracht. Ja. ja, nou dat Gaan van Finland naar. Na, na, naar Zweden, ja. Even ja. hen, ja, handen ja. met them. Wat is er ja. met hen gebeurd? Ik heb het ook maar meteen even wel. Uh, via Google Translate uh, gedetecteerd als Zweeds, inderdaad. Ehm. Um. Ja, dit, dit is ook weer zo'n perfect popnummer van de brian jones en -mesker. Maar waarom ik hem zeker erin wilde hebben... Uh, ik, ik was natuurlijk inmiddels uh, heel erg benieuwd geworden uh, door al die platen. En, uh, de, dus ik keek rijkhalsend uit uh, naar het moment dat uh, Anthony Newcomb weer eens uh, in, in, in Nederland zo optreden. Mm -hmm. nou, uh, hij kwam eerst naar, uh, naar Tilburg uh, met Tess Parks, waarover later meer. Mm -hmm. En daarna uh, ging hij ook op tournee uh, na aanleiding van, uh, van deze plaat, uh, Revelation en The Pish EP. Um, en uh, toen zag ik hem dus uh, met, uh, met, zijn, uh, met zijn nummers. Uh, met zijn eigen nummers. En uh, het was echt wel een beetje een greatest hitshow. Dus uh, ja, dat, uh, echt een legendarisch optreden hier in 013 in Tilburg. En ik begreep dat jij van mensen had gehoord dat het een hoop gedoe was. Ja. Uh, maar ja, als je een beetje voorbereidt op zijn concert en weet, je hoe, hij, weet hoe hij in elkaar zit en waar hij vandaan komt. Ja, dan was het eigenlijk een, een, een, een heel goed concert met maar, uh, ik denk, drie incidentjes uh, waarbij een nummer opnieuw begon of een bandlid uitschoold. Uh dat is relatief uh, okay. Ja, dat is, ja. Dat, dat is eigenlijk wel een geslaagde avond. Ja, uh, inderdaad. Uh, ja, ja. En, en het, het klonk natuurlijk als een tierelier. Ja, hij is uh, in Australië na een jaar 2023 ...nog niet zo lang geleden, mm -hmm. gewoon weer... Uh, oude op de vuist gegaan. Al oude op de vuist gegaan van ja. het podium afgerold. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, volgens mij... Uh, ...ik heb daar ook volgens mij een, een, uh, een YouTube-filmpje van gezien... ...dat hij inderdaad... Uh, de, uh, ...een van de gitaristen, hè, want hoeveel heeft hij er onderhand... Ja. Uh, ...achternajaagd op het podium... Uh, <laughs> ...ja, het ziet er echt wel een beetje kleuterig uit, maar... ...ja, het is... Uh, ja, ...thank wel, mental illness. Ja, hè? hij lijkt daar wel serieus in op zo'n moment. Het is niet, ja, je denkt in ja. eerste al, als je, instantie, als je het niet weet... Sta je daar te kijken, ja. van wat, is, wat ja. gebeurt hier nu? Hij stopt, hij stopt gewoon met het nummer. Ja, en dan begint het te schelden. En dan, als je dan niet op de goede manier reageert, dan krijg je een gitaar naar je hoofd. Ja, ja, ja dat is. Uh, ja. Dan krijgt hij weer een uh, tamborijn terug. <laughs> ja, ja, ja. ja, het, ja de spanningen lopen op. En vijf, ja. Maar goed, in, in 013 destijds, uh, 2014 was dat denk ik inmiddels. Dat, uh, dat was alles sinds de moeite waard. En uh, ja, ja voor, voor mij in mijn geheugen gegrift. En dan speelde hij dus ook vet handen met hem. Vet henden met dem. Vet henden met dem, ja precies. Ja, ja kijk, en, en jij zet er straks van als het maar langzaam is... dan is het goed hè, bij uh, de Brian Johnson masker, maar dit is ook wel echt super op mooie uptempo nummer Juist, ja. Ja, dat kunnen ze ook wel. Uh, dan ga ik even kijken of dit goed gaat. Nou, uh, het, uh, we hebben het net al gehad over met Hollywood die, uh, die terugkomt. Over Joel die uiteindelijk gewoon uit het publiek gepluk geplukt wordt... en dan ook niet meer weggaat. Uh, zo komt het toch ook goed met uh, de Dandy Warhols. Echt waar? Uh, Heb je dan wel helemaal gemist, maar oké. Okay. Ja, die staan uh, uh, in 2014 op uh, Austin Psych Fest te spelen. Uh, vrij legendarisch festivalletje waar ik graag een keer naartoe zou gaan. <laughs> uh, daar hebben beide Witches, de band Witch. Je mm -hmm. hebt de Zambiaanse en je hebt de Amerikaanse. Met, met, Hele met andere J Maskes uh, van J. Junior, toch? Die hebben daar gewoon een aantal jaren geleden hebben die, uh, zijn die samen op dat festival geboekt. Mm. Daar nou, was ik graag bij geweest. Maar goed, uh, dus, dus daar staat, uh, staan de Danny Warhols op te treden. Uh, 2014 en dan uh, gebeurt ik, ik, ik, ik voel je toch wel voor de toekomst al een beetje de J Maskers uh, special uh, ontstaan hoor. Ja? Als we het al over Dynas Jr en, en over Witch en zo hebben. Volgens mij kunnen we er ook wel een keer twee uurtjes mee vullen. Maar goed, ga verder. Uh, Brian Jones en Masker. En toen? En de Dandy Warhols. Je wordt een vaste gast, want dan moesten we ook niet eerst <laughs> nog een Frank Zappa-editie doen? Oh ja, graag, graag. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, ja, we gaan uh, even luisteren naar de Dandy Warhols uh, uit, uh, uit live 2014 met speciale gasten of niet? Met speciale gasten. Oh, wie dan? Okay guys, so we have some very old friends who are um, in town practicing today, so they came to the show, so let's get some let's get our boys out here and. Uh guys here where are they? Matt, Anton, Joel, is Joel here? So Joel Ozir. Okay, let's get uh Anton uh guitar. Joel, could Joel could you explain to Zia about the part where it goes boom, boom? Yeah, yeah. I'll just pay attention. to You might Joel. remember it. Uh, we, have, we haven't played this song for like 15 years. I can't talk I can't see your guys' hands. Only two cards. Do it there. Okay. Yeah, but I couldn't tell when you're on here when you're No, it ain't real. Zo gaat dat gegruis nog <laughs> even uh, door. Ja. Maar goed, uh, ja. Uh, die ik, springen ik, ze dus weer bij elkaar op het podium. Ik, ik, sna ik snap het historisch, uh, de historische waarde van deze opname, maar. Uh, <laughs> nee, niet het beste nummer. Hè? Het was uh, nee. Old oh Lord uh, van de Br Br Brian Jones Stone Massacre. Uh, uh, en dat speelden ze waarschijnlijk vaker uh, samen. In die tijd. Uh, dus, ja. dus, de, dus het kwam wel weer goed tussen, de, tussen, de, tussen deze bands. Ja, je vertelde me dat jij van Happy Endings houdt, dus... Uh. Ja. ja, ik ben misschien toch meer Disney dan ik zou willen toegeven. <laughs> ja. Um, ja, dan komen we toch ook eindelijk een keer bij, uh, bij zijn uh, studio en zijn recordlabel. Hij uh, kwam graag in, uh, in Scandinavië en zo was hij een keer in Zweden in een platenzaak. En dan liep hij uh, een bandje tegen het lijf en... Uh, dat, dat klikte wel en die heeft hij toen uitgenodigd uh, in zijn studio om daar hun eerste album uh, op te nemen. Uh, ik heb het over Let Big Bird. Uh, het is voor mij echt de ultieme samensmelting van synthesizer muziek met psychedelica en gitaarmuziek. Uh, en, en ik ben opgegroeid met, uh, met veel synthesizers in, uh, bij ons thuis. Uh, dus, uh, met, met, met synthesizer muziek of met juist. synthesizers? Met synthesizer muziek. Oké, okay, ja. oh, oh. Ja. Dat, dat eerste klonk wel, uh, wel heel jaloersmakend, maar het oh. tweede, tweede, tweede dan weer net iets minder. Nee, juist. Um, nee, de, de synthesizer greatest en zo. Oh uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Um, ik, uh, ik, ik visualiseerde me even uh, jullie woonkamer met allemaal Oberheims en Arps en uh, oh, dat soort zaken. Oh, maar nee, nee, nee, nee. Dat zo was spannend, het was het niet? <laughs> um, het eerste nummer dus van deze band. Het eerste nummer van hun eerste album. Uh, waar volgens mij Anton speelt op een aantal nummers mee. En volgens mij deze ook. In Waves van Labig Birds Bird. The Big Bird met in de waves met Anton op toetsen. Ja, voor mij helemaal nieuw, maar het klinkt uh, lekker. Ja, uh, live echt gaan kijken. Dat is echt uh, ja. De teun die ze de tijd ook te reageren, die zou er misschien eigenlijk bij wel bij geweest zijn, maar die had het echt te druk. Ja, uh, hij is een soort superfan, begrijp ik. Ja, en uh, ja, maar ook bij deze band zijn we heel hard op gestegen. Ja. <laughs> ja, ja, ja, daar lijkt het ook echt wel van gemaakt. Ja. Ja, misschien het toch ook wel gewoon space rock. Ja, maar als, als we het over opstijgen hebben, zo hebben we het al over Tess Parks gehad. Ja, een paar keer al hè. Ja. heeft dan een liedje gezongen aan het begin. Ja, de eerste nummer. Ja, ja en, het, en de eerste keer Anton Noem kwam op het podium voor mij, was met Tess Parks. In, uh, in een piepklein cafeetje uh, extase, danscafeetje, rockcafeetje hier in uh, Tilburg bestaat inmiddels niet meer. Of hier, we zitten in Goorden natuurlijk, maar... Uh, ja, zo, zo, zo keihard zijn die grenzen niet. Maar uh, in, in, in Tilburg is dus een café Extase. Uh, tijdens het incubate festival, helaas te zielen. Maar uh, daar kwam dus uh, Anthony Nukop met zijn hele entourage. En, uh, en nou, een hele hoop instrumenten. Nou, het paste allemaal uh, maar net op het podium. En, uh, en dan uh, de, de kleine, frele uh, Tess Parks uh, die dan uh, komt zingen. Jij ja, was daar gewoon bij. Ik was erbij, ja, ja, ja. Nou, ja. Al die apparatuur, uh, het, het was wel echt een wall of sound, kan ik je vertellen. En uh, nou, dat, dat hielp wel mee om op te stijgen. Hè, want ik weet niet, uh, als je die plaat van uh, Anthony Oukom en Tess Parks ooit gehoord hebt... het zijn allemaal weer van die uh, beetje monotone repetitieve nummers. Uh, waar je dan zo heel langzaam ingezogen wordt en waar je zo langzaam in mee gaat dreinen en deinen. Mm. Uh, ja, dat doet hij wel weer echt ontzettend goed. En dan komt daar die, die, uh, die bijzondere zang van Tess Parks uh, overheen... Uh, Zo'n klein vrije meisje eigenlijk zou je zeggen en uh, die komt dan uh, met haar rauwe geraspte uh, rotstoerde stem uh, uh, uh, uh, ja. uh, al, al haar leed te uh, uh, zingen. Nou, die heeft de Groot ook meerdere keren gezien volgens mij. <laughs> ja, ja dat, dat zou me niks verbazen. Echt wel een beetje een, een, een, een, een, een zwarthaarige variant van, van Nico. Uh, hmm. uh, je, weet, de, je weet wel van de Velvet Underground. Ja. Ja, de, daar, de, die associatie die, die hangt er wel heel duidelijk omheen. Dat was echt wel een bijzonder concert. Dan nou, laten we geluisteren naar uh, Cocaine Cat ja. van Tess Parks. Fijn. En dan Nico. Komt die? Ja. Zit je gewoon weer helemaal te trippen, man. Maar is het toch goed, zeg? Ja. Ja, deze platen heb ik nog, he nog niet in mijn kast. Het is Dat moet echt gaan gebeuren, ja. Godverdomme, ja. ja, dit is echt heel goed. Ja, die hele plaat is zo, hè. Ja, en ja, heb, heb jij nog enig idee wat ze hier... Want ik, ik ken alleen deze plaat. En ik weet dat ze nog hier en daar is. Ze mee hebben zingt. nog een tweede plaat uitgebracht. Oh. Dit is de eerste. Ja, oh, ja. ja. I Declare Nothing uh, was dit uit 2015. Ze hebben daar nog een plaat uitgebracht waar ik ik de titel even niet van weet. Um, maar de tijd begint te dringen en uh, we willen nog twee nummertjes draaien. Ik uh, ga er niet te lang bij stilstaan. Een andere samenwerking uh, heeft meegespeeld Anton op uh, een uh, op één nummer van de, een album van de Liminiana's uit Frankrijk en dat resulteerde in een uh, project. E P uh, ook op zijn label A-Recordings Limited uitgebracht uh, uh, met het album Diabolique in 2019. Het lijkt een eenmalige samenwerking te zijn. Daarna, uh, uh, remixes, maar uh, niks meer over gehoord. Uh, uh, van L.P. Het uh, nummer Dreams. Moet ik wel een schijf opzetten. LeP met uh, Dreams. En dan uh, stiften we snel door naar het allerlaatste nummer alweer. Uh, van uh, het achttiende album van de Brian Jones Sound Masker, genaamd uh, ongetiteld. Oh. Uh, uh, Recent? 2019. Oh. Ja. Uh, wil ik jou bedanken voor jouw komst. Ik was er graag. Ja, dit was, dit was leuk om te doen. <laughs> uh, Zeker. En uh, ja, dit was ook mijn laatste editie voor de zomerstop. Mm. Daar kwam ik achter. Dus over twee weken is Dirk hier alleen. Uh, met een hoop gasten en uh, die gaan nog een leuke laatste editie van maken. Uh, en dan uh, zijn wij er uh, halverwege augustus weer. Maar goed, en uh, in, in ieder geval jij. Uh, ja, juist. En uh, daar hebben we ook al wel wat programma's uh, voor bedacht. Um, Gaat leuk worden. Uh, maar eerst even een zomerstopje. Over twee weken zijn we er dus nog. En uh, ik zeg uh, dankjewel uh, Maurice. En uh, we zien jou snel terug nog een keer. Dat is Zeker. het idee. Uh, uh, Luisteraar bedankt. En uh, gaan we, uh, ik zeg wel trust. En dan gaan we eruit met uh, Toen Beoublier. Van uh, De Brian Jones. Dan sluiten we ermee af. Trusten.